Het is tien uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Eiffeltoren in Parijs is aan het begin van de avond ontruimd... na een bommelding. Een anonieme beller meldde dat er om half tien... een bom zou ontploffen bij de toren. Daarop werden zo'n 1500 toeristen en medewerkers geëvacueerd. Het telefoontje kwam volgens de politie uit een telefooncel... in een voorstad van Parijs. De politie is bezig met een grote zoekactie in en rond de Eiffeltoren. Het is nog niet bekend of er explosieven zijn gevonden. In Amerika zijn een generaal pardon voor illegale en hervormingen voor immigranten een flinke stap dichterbij gekomen. Amerikaanse werkgevers en werknemersorganisaties hebben een akkoord bereikt over minimumlonen en de bedrijfstakken waarop die van toepassing zijn. Zo'n 11 miljoen mensen, vaak uit Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen, verblijven meestal al jaren zonder papier in Amerika. President Obama beloofde daar iets aan te doen. Een werkgroep van parlementariërs, de Kamer van Koophandel... en een grote vakbondfederatie kreeg de opdracht... de voorwaarden voor een wet af te spreken. Een bron dicht bij het overleg meldt nu dat het is gelukt. Het akkoord regelt onder meer grensbewaking... sancties voor werkgevers die misbruik maken van migranten... en een vooruitzicht op Amerikaans staatsburgerschap. In de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis gewonnen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Jan Wouters zegevierde in de Galgenwaard met 2-1... FC Groningen won uit van Willem II, ook met 2-1. En Twente speelde met 1-1 gelijk tegen NAC Breda. De wedstrijd Herenveen Feyenoord is nog aan de gang. Het weer. In het noorden nog een kleine kans op een sneeuwbuitje. Verder droog en kans op nevel. Het vriest licht vannacht. Morgen overdag heeft het eerst het noorden en later ook het oosten... nog kans op een lichte sneeuwbui. Verder is er af en toe zon en dan wordt het 4 à 5 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Nog veel live sport in het laatste uur. Heerenveen Feyenoord bijvoorbeeld, Ronald van der Geer. Het is nog altijd 0-0, maar dat mag een klein wonder zijn. Want de man die nu balbezit heeft, Sieg, Hij heeft juist op de paal geschoten. Hij verovert de bal op het middenveld. Blijft eigenlijk heel lang in balbezit. Wel Finn Balas stond namens Heerdeveen, nu ook weer schiet nergens van de berg. Schiet naast de goal van Feyenoord. Hij bleef heel lang in balbezit. Stuurde uiteindelijk drie verdedigers het bos in. Kwam van links naar binnen. En schoot met het rechterbeen in een prachtige curve buiten bereik van Mulder. Maar op de paal. Feyenoord schoot ook een keer. maar aangeraakt in de handen van de doelman van Herenveen Noordveld. Wie heeft de beste zenuwen bij uh, Landsteden Liekeurgis? Lars Geerts. Voorlopig is dat Landsteden hoor, want zij hebben de volle voorsprong. 13-9. Nog maar twee punten te gaan, dan hebben ze de landstitel binnen. Komt daar het ene puntje alvast? Nee. Zegt de scheidsrechter. Jawel, zegt de scheidsrechter. Even wat oneenigheid tussen de eerste en de tweede scheidsrechter. Of Jelle Hilarius nou net had aangeraakt voordat de bal op de grond kwam. Of daarna. En Frans Lordeer is de tweede scheidsrechter, beslist uiteindelijk. Nee hoor, dat gebeurde daarna. Dus het punt gaat wel degelijk naar Landsteden. En hier is het matchpoint: publiek wil dit weten in Zwolle. Er wordt gezwaaid met blauw-witte vlaggen, de kleuren van de stad. 14-9 dus voor Landsteden. En Martinez mag het Aspa afmaken voor de ploeg uit Zwolle vanaf de servicelijn. Doet het niet, want ze weet de bal vol in het net. Enigszins een anticlimax natuurlijk. Je hoopt dat uh, uh, het mooi einde aankomt massief geval, 14-10. Natuurlijk staan er nog steeds 4 matchpoints. Oftewel 4 titelpunten op, de, uh, op het scorebord. Geweldige service van Feli Sissimo. Die bal die gaat in één keer weer terug over het net. En is een Dennis voor de die je macht mag maken. Een uh, 14-11. Het zal toch niet gebeuren dat die nog nog zijn kan komen. Ze hebben het eerder gedaan in deze wedstrijd. Maar 5 punten voorsprong in de 5e set die mag je echt niet meer aan handen geven. En dat doen ze ook niet. Want Feli Sissimo... Melisissimo serveert de bal uit en daar is de titel voor Landsteden, De allereerste titel in de clubhistorie en dat willen ze weten. Confetti schiet over het veld, spelers vallen elkaar in de armen. Redbal strikt weer naar de coach die toch al een heel wat landstitels heeft binnengehaald. Wil het weten, viert het met zijn spelers en is totaal uitgelaten. Net zoals iedereen in Zwolle, want Landsteden pakt voor het eerst in de geschiedenis de landstitel bij het volleybal. Van Basten tegen Koeman, Ronald van der Geer. Ja, die strijd om de landstitel is nog altijd 0-0 na 65 minuten. Dan zit hij eigenlijk in een fase waarin Feyenoord zich misschien wel moet beperken tot het, het beperken van de schade. Want uh, Veen kreeg al die kans met Djuricic op de paal. Net een hele grote kans, steekbal van Djuricic. Geen buitenspel omdat Janmaat bleef hangen. En vanaf de rechterkant ging Bogers om het schafstopgebied in. Oog in oog met Mulder, maar hij schiet de bal dus voorlangs. En zo is het nog altijd 0-0. En hebben we van Feyenoord eigenlijk in naam van het opzicht helemaal niets gezien. En dan is het Veen. Dat eigenlijk sterker en sterker wordt. Alleen verzuimd om te scoren. Ja, dan is er wel zo'n oude voetbalwet. Maar of Feyenoord vandaag uh, in staat is om aan dat tegeltje antwoord te geven, ja, dat waag ik toch te betwijfelen. Aggressiviteit is er wel bij Boetsius op uh, Van Hold. Maar een overtreding ook van uh, Boetsius, die uh, zich dan ook maar eens een keer laat gelden. Voetballers willen het allemaal niet zo vlot vanavond met hem. Hij brengt weinig in uh, deze wedstrijd. Ook weinig eigenlijk in stelling gebracht. In zijn favoriete positie. Heer Veen heeft steeds meer balbezit. bezit. Overtreding op het middenveld gemaakt op Jurisic. Maar Heeren houdt balbezit met de roon. Die de en de enige gele kaart tot nu toe in de wedstrijd heeft gekregen. Overtreding die hij maakte op Klaasie. De Roon nu weg aan de rechterkant. Willen een voorzet geven. Geblokt door Martens Indy. En een ingooi voor De Vries. Ter hoogte van het Feyenoord strafschroepgebied. Gaat De Roon zelf doen. Kan vergooien. Tweede bal in het veld. Dat heeft Blom gezien. Dan moet Martens Indy die bal gaan halen. Dat doet hij niet. Hij zegt: Hé, hey, Er ligt een tweede bal. Uh, daarmee houdt de actie voor de linksback van Feyenoord dan ook op. Nou ja, nu schiet hij hem dan toch net buiten de lijn. En kan De Roon die ingooi gaan nemen. Op deze manier haal je hier wel eventjes uit het, uh, het tent het ritme wellicht. Nou komt hij ingooien van de Roon. In het strafschopgebied blijft daar een beetje hangen. Wie, oh wie. Krijgt daar een voet achter de bal? Ja, vormer, half. En Klaas die dan vervolgens helemaal. En dan wordt uh, Schaken gevonden. Nog op eigen helft. Aan de rechterkant wil direct doortransporteren op Filena. Dat lukt niet. Vervolgens een duel Filena en uh, Rijtela. En dan gaan er twee naar de grond. En gaat Bon fluiten voor een overtreding van Herenveen. Uh, Vandaar het fluitconcert nu van uh, de supporters in het Abel Stadion. En dus krijgt fijn de vrije trap omdat Rijtla de overtreding maakt. Ja, de Friese supporters hebben dat toch wat anders gezien. Van Basten staat de coach. Ook Koeman is uh, nadrukkelijk aanwezig voor zijn uh, dugout. Om maar aanwijzingen te geven aan het team dat maar niet uh, aan het uh, voetballen raakt En Heerenveen eigenlijk steeds sterker ziet worden. En ook wat de kansen ziet krijgen in deze wedstrijd. Het is overigens niet goed. Het is niet oogstredend. Van beide kanten niet. Lange bal weer van uh, Gouweleeuw. Bedoeld voor Finn Bogarson duel. Met Matthijsen wordt door de IJslander gewonnen. Djuric pakt dan de bal op. En als hij de bal heeft, de Serviër. Die van de week nog twee keer scoorde tegen Schotland. Dan gebeurt er wel wat. Wat is die jongen toch balvast? Dan zal bij Fica daar een hoop plezier van hebben. geeft hem nu aan Van den Berg. Dan de roem Die van een meter of, nou misschien wel 25, schiet. Dat schot wordt geblokt door Matthijssen. En dan kan Bruno Martens in. Die de linksachter niets anders doen dan de bal weer over de zijlijn schieten. Feyenoord staat dus onder druk van Heer de Veen. nu uit die ingooi. Komt naar binnen. Paast hem in de as van het veld naar Van den Berg. Die verlegt het spel naar Uitlaan. De linkerkant voorzet in één keer. Vangertje wordt dat voor Erwin Mulder. Nou, Die gaat de bal weer snel naar het spel brengen. Probeert natuurlijk nu die bal achter de laatste linie. te krijgen waar Schaken wel een sprintduel aangaat met Gouweleeuw. Maar Gauw Leeuw in elk geval zodanig goed oppast dat Schaken niet in balbezit komt. Heeft daar wel veel veld voor nodig, want hij gaat bij Feyenoord aan de linkerkant over de zijlijn. En Boetius mag nu ter hoogte van het Friese strafschopgebied gaan ingooien. Moet dan wel even wachten tot er wat hulp komt ook van de middenvelders. Want twee van die middenvelders schokken nu eigenlijk richting vijandelijke strafschopgebied. Klaasie en former Bal gaat overigens nu naar Schaken via Boetius. Dan naar Martus Indi, Vervolgens Klaasie weer in de as van het veld plaatsen naar de rechterkant. Daar is Jan Maat, die eigenlijk ook niet echt tot aanvallen komt. eigenlijk veel te veel gedwongen wordt in een verdedigende rol. Dan voelt hij zich wel prettig. Maar als hij mee kan opstomen aan de rechterkant... ...voelt hij zich prettiger. Daar is hij nu, in een combinatie met Filena. Jan Maat, punt op gebied, legt de bal richting Schaken. Die hem aanneemt met de borst, wil terugleggen op voor. Maar nou, die komt bijna in balbezit. Maar Leeuw zit er even tussen. En dan gaat de bal over de zijlijn en mag Feyenoord weer gooien. En zitten we nu na 68 minuten even in een fase dat de, de ving met de rug tegen de muur staat. Feyenoord. met Schaken en Boetius. En Martens Indy. Martens Indy nu met de bal richting het strafschopgebied. Wordt er weggehaald door Kruiswijk. Komt 10 meter voor het strafschopgebied terecht. In de lucht, die wel dat Klaas die verliest. Juricits vervolgens gaat er met de bal vandoor. Maar die staat weer op Matthijssen. Dan neemt Feyenoord weer over. En krijgt Boetius een tikje te verwerken. Maar zegt BOM. Nou, ga maar door. Want dit is voordeel. Verhoek aan de rechterkant steekt hem. Dat is aardig. En richting Filena. Filena neemt de bal aan. Wil dan weglopen. En dan stuit de bal iets te ver voor hem uit. En kan. Noordveld want hij is inmiddels in het strafopgebied die middenvelder van Feyenoord die bal oppakken. Het nog even dat er een overtreding op hem werd gemaakt. Maar dat is niet het geval. En zo meldt Feyenoord zich ook weer eens in deze wedstrijd. Terwijl Sekouci C. Weer eens van de stal wordt gehaald. Die heeft in 2013 eigenlijk nog niet gespeeld. Voor het eerst weer bij de selectie. En gaat nu ook minuutjes maken voor Hoek. Sloordag inleveren bij Finn Borasson. De vrij. Dan maar met het beter opruimwerk. Een lange bal naar voren, Waar vlak voor zijn eigen strafst opnieuw Kruiswijk eigenlijk mis zit. Maar er een overtreding wordt gemaakt. Nee, buitenspel voor Ruben Schaken. Nou, dan komt de Heerenveen... Met ik de schrik vrij. Want Kruiswijk taxeerde die bal niet goed. Maar wist in elk geval dan dat Schaken uh, naast hem stond. En in buitenspelpositie. Wie gaat eruit bij Feyenoord? Nou, dat is niet zo heel gek. Dat is Boetius. Die heeft geen pot te kunnen breken. En Sekou CC komt dus voor het eerst in 2013 in het veld bij Feyenoord. Lang geblesseerd geweest. Weer is voorzichtig met hem gedaan. Maar eigenlijk de laatste weken tenen die volop mee. Maar maakte die gewoon geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Maar door het ontbreken van Pelle is hij in elk geval weer aan de wedstrijd 18 toegevoegd. En mag deze wedstrijd gaan volmaken. Die nog een minuutje of twintig duurt. En natuurlijk hartstikke spannend is bij die 0-0 stand. En gaat Feyenoord dan als een van de eerste kampioenskandidaten dit weekend... een puntverlies leiden. puntenverlies? want als het 0-0 blijft... dan worden er toch twee puntjes gemorst in de kampioensrace waar men middenin zit. Nou, Feyenoord trainer Koeman zei nog, we moeten met de billen bloot. Nou, wat dat betreft is Feyenoord wel met de billen bloot gegaan vandaag. En loopt het schade op, ook in personele sfeer. Want Immers natuurlijk, nou, er zeker een paar weken uit met die enkelblessure. Feyenoord gooit... Verhoek kan aan de rechterkant misschien eens weg. Nee, kan hij niet. Want Koens, twee meter over de middenlijn. Met een actie. Zorgt ervoor dat de bal weer over de zijlijn gaat. En dan mag Jan Maat rond de middenlijn gaan ingooien. Dat doet hij aan de rechterkant. Richting Filena. Filena neemt de bal aan. Weer terug naar Jan Maat. Alles staat te kort op elkaar. Ruimtes zijn klein. Dus moet die bal snel in een hoog tempo rondgaan. Maar maar slaagt hij niet in. Moet wegdraaien bij een tegenstander. Speelt hem dan tegen Djuricic aan. En dan gaan we dus weer ingooien. Dat gaat weer Del. Jan Maat doen nog 19 minuten in het abel stadion En de extra tijd. En het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 your eyes, clear your heart, cut the cord, are we human, or are we dancers, my sign is viral. My sign is vital, my hands are cold. Met Human Hervé Feyenoord met Ronald van de Geer. Met Verhoek die zijn tweede kans krijgt binnen twee minuten. Nu een afvallende bal die hij oppakt in het strafschopgebied, maar hoog over de goal van Nordveld schiet. Maar die juist door Ruben Schaken actie aan de linkerkant. Die stelling werd gebracht. Vervolgens de Schaken de bal terug vanaf de achterlijn. Na nou, een zacht rolletje. Dat makkelijk gepakt kon worden. 0-0 na 75 minuten. Want we gaan richting de 75ste minuut. Als Noordveld een doeltrap neemt. Feyenoord zich dus weer eens een paar keer heeft gemeld. In het uh, strafschopgebied van Heerenveen. Dat was even geleden. Er is een periode geweest dat eigenlijk alleen maar Heerenveen. Echte bal had en Feyenoord niet anders kon dan tegenhouden. Nu uh, ja, is er in elk geval dreiging van de Rotterdammers. Die dus natuurlijk bezig zijn met die kampioensreven. Daarom kijken we daar natuurlijk ook met uh, argusogen ogen naar. In de wetenschap dat alle concurrenten pas morgen spelen. En dan weten dat, als Feyenoord hier inderdaad schade oploopt... dat uh, Feyenoord even voor heel even is afgeschud... als alle resultaten aan die kant allemaal goed zijn. Balbezit voor uh, Joris Matthijssen. Dit was op papier de lastigste uitwedstrijd. En dat blijkt het in de praktijk ook te zijn. Matthijssen zoekt en kijkt, ja... De enige die hem wil hebben is eigenlijk Jan Maats, dan maar richting Verhoek. Die komt van rechts naar binnen in het schafselgebied van Heerenveen. Richting de linkerkant en dan moet hij hem terugleggen op Schaken. Dat lukt niet. Nou, vervolgens wordt er uitverdedigd door Heerenveen. En gaat de bal in uh, de richting van Van Aanholt. Maar niet meer dan dat. Cissé heeft hem dan te pakken. Waren het voor even van al uh, ik zet dan nog even wat druk en dan wordt er een overtreding gemaakt door een is nee, over de zijlijn gegaan. Ik dacht even dat heeft dat Martensini toch een overtreding maakt in dat veroveren van de bal op uh, Pele van Hannemot. Maar dat is niet gebeurd. De bal is over de zijlijn geweest. En dus is er nu ingegooid door diezelfde rechtsback van de Dan gaat de bal weer terug naar uh, Noordveld. Is Noordveld opgejaagd door Schaken. Moet dus snel handelen. Doet dat goed richting Gouweliel. Die nu aan de rechterkant uh, opstroomt. Volgens een diepe bal geeft. Richting Finn Bogerson. Weg afgesneden door uh, Martensini met het hoofd. Klaasie naar Filena. En daar komt uh, Janmaat. Janmaat met grote passen Op vijandelijke helft. Verhoek neemt de balbezit over. Draait eigenlijk weer de verkeerde kant op. Vertraagt hiermee de aanval. Terug weer naar Vormer. Former dan uh, aan de rechterkant. Nee, linkerkant Martens Indi gezien. Maar die bal is lang onderweg. Daar zit de room dan weer tussen. Matthijsen weer proberen naar Cisse. 20 meter over de middenlijn. Nou, Cisse krijgt ook een duwtje. In dit geval van Kumsen. En dat heeft Blom dan gezien. Ja, Blom kan er geen goed doen in de ogen van de Heerenveen supporters. Omdat hij in hun ogen denk ik iets te eenzijdig fluit. Ik denk dat Blommert wel heel vaak bij het goede eind heeft. Nog 13 minuten als Feyenoord de vrije trap mag nemen aan de linkerkant. Speelt hem kort op Vormer. Vormer vervolgens weer terug naar Matthijssen. Die staat aan de linkerkant op de middenlijn. Vervolgens naar de... Als van het veld, daar waar de al een tijdje stond te roepen. En Janmaat gevonden, die dus wel wil opstomen. Net eigenlijk onderweg was, maar de bal werd afgepikt door Verhoeken. Toen was eigenlijk de angel uit de aanval van Feyenoord. Die is ook niet al te sterk uitverdediger van Arnold Kruiswijk. Krijgt de bal en trapt hem maar direct over de zijlijn. Geen enkele druk op hem. Er waren wat andere mogelijkheden. Waarschijnlijk staat vermoeidheid nu ook toe in deze wedstrijd. Want dit heeft veel kracht gekost. De tempo heeft eigenlijk de hele wedstrijd vrij hoog gelegen. En er zijn heel veel duels geweest. Er is veel gelopen en nu iets met de bal aan de voet. Hoogliebe. De beweging is weg maar Marijsen de vrij. Half ingrijpen. Nu komt Mulder en die heeft hem helemaal. En dan uh, Raakt Mulder geblesseerd, omdat er een uitgestoken been is nog van Joris Tenminste, Mulder ligt nu op zijn rug. Ja, Djuricic die bal, schudt dus twee verdedigers af. De Vrij probeert het nog wel. In een uiterste krachtsinspanning kan er niet bij. Dan komt hij vanaf de linkerkant het strafschopgebied in. En dan heeft Mulder uiteindelijk die bal te pakken. En zal er nog iets van een voetje zijn geweest, denk ik, waardoor Mulder even tegen de hand getikt is van Jurisic. Maar opzet zat daar zeker niet bij. Nou ja, Mulder moet wel even behandeld worden. Het spel ligt dus even stil. Na 78 minuten, Mulder. All night, my mind goes sleepwalking While I'm getting the world to write right Korea's Information Costello, Oliver's Army. Het is spannend, maar niet goed, hè Ronald? Nee, nee, dat is eigenlijk nog nooit geweest. De hele avond niet. Maar goed, spanning voor goed veel. Het geldt voor veel wedstrijden natuurlijk in de Nederlandse competitie. Het is nog altijd 0-0. 81ste minuut loopt inmiddels. We hebben een aardige aanval gezien zojuist van Heerenveen. Maar de smaakmakers allemaal bij betrokken waren. Juricic, Finn Bogarsson. het uh, eindigt met een schot van El Ganassi. Dat hoog over de bol ging van uh, Erwin Mulder. Maar daar is Heerenveen alweer. Finn Bogarsson. nou, verliest die duel van Matthijs Juricic. Artiest is dat toch, zegt hij net uh, weer over. Oh, Klaasie steekt een been uit. Daar gaat Juris juristisch overheen. Klaas krijgt nog een tikje in zijn gezicht. Daar voelt hij ook even aan. En als hij dan weer opstaat, dan ziet hij dat Kevin Blom hem inmiddels schil heeft gegeven. Tweede gele kaart van deze wedstrijd. Eerste voor Martin de Roon. Dus even kijken of dat eigenlijk nog schade oplevert. Ja, ook Klaasie is geschorst volgende week. Want Klaasie stond op scherp. En de Roon niet bij Heerenveen. Dus Heerenveen kan een kaart hebben. Klaasie heeft dan ook gewoon een beetje extra rust. Want hij behoort tot de aanzienlijke lijst. Jan Maat, Martijs en Klaasie. Immers allemaal op scherp. Ja, Immers is er sowieso niet meer bij. Pelle komt dan volgende week terug. En dan zal ook Klaas hier dus ontbreken. En gloort er dus hoop voor de wisselspelers van Feyenoord... om een basisplaats te veroveren in de thuiswedstrijd tegen VVV. Die is dan, ja, die is al vrijdag. Volgende week vrijdag om acht uur in de eigen Kuip over die thuiswedstrijden. Maakt Feyenoord zich niet zo heel veel zorgen, zo bleek vrijdag nog... toen Ronald Koeman tijdens de persconferentie antwoord gaf op vragen. Maar deze uitwedstrijd, ja, die werd wel de langste beven tegemoet getreden. En dat is dus waarheid geworden. 83ste minuut loopt, terwijl de vrije trap genomen wordt door Kums... in het strafselprobiet terecht. Komt weggekopt wordt door Sisse. opgevangen door Jurisic, maar die krijgt weinig tijd. Schaken heeft hem namelijk te pakken en gaat met die bal aan de wandel. Komt aan de linkerkant uit, nog wel 10 meter voor het strafstopgebied. Moet dan weer terug, omdat hij wel heel veel Heerenveen-spelers ziet. En gaat nu eigenlijk in omgekeerde volgorde diezelfde slalom weer maken. In de wetenschap dat hij er uiteindelijk een ingooi aan overhoudt. Die Bruno Martins in die gaat nemen. En dat doet hij dan, een of 5-6 weg bij het eigen strafstopgebied. Aan de zijlijn, aan de linkerkant. Ja. Dan wil Martens die bal wel ingooien. Maar je hij eigenlijk dat al zijn ploegenoten heel ver weg staan. Nou, Cisse komt wel in de buurt. Laat die bal even van zijn voet stuiten. Maar legt hem vervolgens wel met veel risico. Als hij hem toch te pakken heeft. Breed op Janmaat. Die knokt zich terug. In bal zit en Klaas hier vervolgens. Klaas hier, één man kwijt. Tweede is een staande weg. Janmaat neemt weer over. kort combinatie met Verhoek. Zodanig kort dat uiteindelijk hier een En via de Roon tussen kan zitten. En dan zit Janmaat. Staat op de hielen van de Roon. Want die blijft vervolgens met één sok en een schoen liggen. En Blom heeft daar geen oog voor, want die was inmiddels bij Jordi Klaasie. Die behandeld is net al even aan die tik, want dat leverde hem een bloedneus op. En ook ergens in dit tumult weer een tik heeft gekregen. En ook pijn heeft. Zo is dit een soort veldslag aan het worden. In het abel Stadium stadion onder de ijzige kou, die deze zomertijd nou eenmaal met zich meebrengt. Klaas wordt behandeld door de verzorger van Feyenoord. En de Roon mag zijn schoen weer aan gaan trekken. Dat kan hij wel zelf. Ik denk dat Klaas klaar is met deze wedstrijd, heel eerlijk gezegd. Ja, hij gaat nog wel naar de kant. Hij heeft een wit pleistertje op de neus, of het zal een watje zijn. Het gebeurde net toen hij zelf de overtreding maakte op Jure dat hij een tikje op de neus kreeg. En nu is hij dus weer aan de kant en moet hij door Fred Zwang... de verzorger van Feyenoord behandeld worden. Twee schoenen zijn weer aan bij de room. De vrije trap is inmiddels genomen door Heerenveen. En Kums speelt hem naar Gouwleeuw op de middellijn. Steekt er nu overheen aan de rechterkant. Gouwleeuw, de centrale verdediger, speelt Vim Bokersson aan. De Kaats is niet helemaal gelukkig. Maar Vim Bokersson kan zelf door. door en scoren. Hij kan zelf door en scoren. Hij wilde hem meegeven op Gouwleeuw. Zo'n curieuze curve dat Vrim Bogasson zichzelf lanceert aan de rechterkant van het zwartste gebied terecht En vervolgens daar uh, schuin oog in oog staat met Mulder en de bal in de verre hoek deponeert. Ja, hij wil hem meegeven aan Gouwenleeuw. Uh, Gouwenleeuw raakt de bal nog wel aan. Via die curve en Gouwenleeuw komt er dus terug bij Vim uh, Bogasson. Het is een assist zoals hij ja, misschien wel niet bedoeld was. Maar het is goed werk van Gouwleeuw. Ja, nu zie ik pas goed dat Gouwleeuw eigenlijk die bal wel raakt. Daar ik dacht dat het een beetje een rare curve was. Krijgt hij hem in de loop toch nog mee, Gouwleeuw. Als hij die, die bal terugkrijgt van Vin Bogerson, Ja, dan eh, tikt hij hem vooruit. Loopt Vin Bogerson op die bal door. En heeft Heerenveen eindelijk die treffer te, te, te, te pakken. Waar het zo heel lang voor gevochten heeft. Waar het zo heel lang voor geknokt heeft. En dan Feyenoord dat misschien wel dacht. Nou ja, dan twee punten verlies pakken. pakt dan misschien ineens een verliespartij na vier overwinningen. Heerenveen is op drift, dat weten we al een tijdje. En dat uh, topploegen het hier moeilijk hebben, dat weten we ook. PSV verloor hier. Twente, Vitesse en Ajax kwam niet verder dan 2-2. En Feyenoord in dit seizoen in een beker treffen, ...ook natuurlijk 2-2. Dan had het verlenging en penalties nodig om verder te komen. Alle hens aan dek nu bij Feyenoord... Terwijl het Avalenza stadion gaat staan. Vormer met een vrije trap in het strafstroomgebied. Gekopt door Matthijssen. Weggehaald door de Roon. En dan dan Elkanassi met Jan Maat. Maar bij de middenlijn is Jan Maat de winnaar van dat duel. Kan de bal um, niet binnenhouden, Ingooi voor Heerenveen. Jan Maat moet nu razendsnel terug. Maar dan moet er eerst gewisseld worden. Want Feyenoord gaat wisselen. Gaat Bruno Martens-Indy. Ook al niet helemaal fris naar de kant halen. En John Goosens komt dan voor hem in het elftal. Goosens, die ook nog niet zo'n hele gelukkige periode bij Feyenoord kent sinds een overgang van de NEC eigenlijk voornamelijk geblesseerd is geweest. Invalbeurtje tegen VVV, basisplaats ik Xerxes, toen weer geblesseerd. En nu mag hij de laatste vier minuten spelen in een kolkund stadion. Want hier hebben de supporters lang op gewacht, op die goal van Veen. die dus komt van Vim Bogason, actie van Leeuw. die dus opkomt. Met wat geluk in de combinatie met Vim Bogasson. wordt uiteindelijk die 1-2 nog een keer gemaakt. Nu voor Hoek, met een goed schot... En... De redding is er van Noordveld. Het beste schot van West-Lieverhoek. Na minuut 87 losgelaten. Vanaf de rechterkant, net iets buiten het schasselgebied. Hard genoeg, maar een goede redding van Noordveld. Lange bal van de keeper van Heerenveen. Veen. Komt vlakbij het schasselgebied van Feyenoord terecht. Daar waar De Vrij wat twijfelt. Met Vim Bogerson in de buurt is dat geen goede zaak. Maar uiteindelijk wint De Vrij. En Klaas met de lange bal. Richting Cisse. Afgetroefd door Gouwe Die dus die goal van Vim Bogerson voor de helft wel op zijn naam krijgt. De bal dus zit voor Feyenoord. Klaas kort. Gaulil werkt weer weg. Weer een lange bal. Vim Bokasson sleurt erachteraan. De vrij zorgt ervoor dat er ook van Matthijssen nu in balbezit komt. Dat gebeurt allemaal vlak voor het strasshoopgebied van Feyenoord. Goossens met zijn eerste balcontact aan de linkerkant van het veld. Goossens, 10 meter over de middenlijn. Paast de bal in de voeten van Cicci. Cicci naar Klaas. Dan moet het heel snel nu naar Daryl Janmaat. Janmaat heeft wat ruimte aan de rechterkant. Gaat kiezen voor een voorzet, denk ik. Ja, komt hij richting het strasshoopgebied. Filena de lucht in. Bal door Gouwenleeuw half weggekopt. En vervolgens verder naar voren getrapt. ...door Joey van der Berg. De Vrij moet weer achter die bal aan. Samen met Finn Bogasson. De Vrij brengt de bal weer terug op Friese helft. Daar wordt hij door drie, vier mensen gekopt. Uiteindelijk door van der Berg voorwaarts. Mathijsen brengt de bal weer terug. Dan doet Kruiswijk weer een poging om die bal van de helft af te krijgen. Nou, dat lukt. Dan Mathijsen weer. Dan weer. Het is net volleybal met een net in het midden. Zo wordt die bal heen en weer gekopt over de middenlijn. Uiteindelijk is er bal bezit voor Feyenoord. Voor Ruud maar Heerenveen heeft de tweede adem te pakken. Kan druk zetten. Kan het Feyenoord lastig maken. Klaasie... Nu met de bal richting Schaken. Schaken naar Verhoek. Maar Verhoek makkelijk verdedigd door Rijtenlaat. Zal Heerenveen er zorgen dat die bal over de zijlijn gaat. Nou, dat gaat hij niet. Ja, nu Maar wel via Stefan de Vrij. Dus mag Heerenveen dan ook nog eens een keer gooien. En dan doet dat snel. In de loop van Elkanassie. En die is sneller dan de Vrij. En Elkanassie maakt het 2-0. Ja, gebeurd. Het is gebeurd. De bal gaat over de zijlijn via Stefan de Vrij. En dan is Finn Bogasson er heel snel bij om die bal te gooien richting El Ganassi. Die is dan al vertrokken, is op volle snelheid. De Vrij begint wat later aan zijn inhaalrace, kan het niet meer inhalen. En eenmaal binnen de 16, komend vanaf de linkerkant, maakt El Ganassi de goal. Hij scoorde al tegen PSV en is dus echt een reuze van Heerenveen. Want nu tegen Feyenoord maakt hij de tweede goal. En hier zullen de geslagen Rotterdammers niet overheen. Komen. Geslagen omdat er blessuregevallen zijn. Omdat er schorsingen zijn. Omdat Immers eraf is. En omdat men geen moment eigenlijk het verlies van pellen adequaat heeft kunnen oplossen. Heerenveen is in de wedstrijd gegroeid. Is in de tweede helft de betere en gevaarlijkere ploeg. En uiteindelijk wordt het overwicht natuurlijk uitgedrukt in goals. Eerst door Finn Bogasson, nummer 21 al van dit seizoen. En nu de tweede van Elkanassi. Maar net zo belangrijk als die 21ste van Wim Bogasson. Nou, nog heel even voor Feyenoord. Alles of niet spelen zal... Uh... Het devies zijn van de helftal van Koeman met Goosens. Eerste schot wordt geblokt in het Gasselgebied door Leeuw. Opgevangen weer door Feyenoord, door Klaasie. Misverstandje met Former. En dan Herenveen, natuurlijk in die leunstoel, in die counterstoel met Wim Bogasson. Kan dan net. Jongens, iets niet wegsturen. En dan uh, heeft Feyenoord de bal. En wat langer, omdat er een overtreding wordt gemaakt. Net over de middenlijn aan de rechterkant. Door Rijtela op uh, Westlieverhoek. En dan kan uh, Daryl Janmaat die vrijtrap gaan nemen. Dat doet hij een meter of drie, vier over de middenlijn. De 90 minuten zitten erop. Zal een minuut of twee, drie bijkomen. Janmaat, bal richting het strafschopgebied Drie minuten om uh, precies te zijn. Feyenoord met Cicé. Nee, komt er niet aan. Weggekopt door Gouweleeuw. Opgevangen door Vin Bogaston. Ja, Klaas is de bal kwijt. Vin Bogaston. Op snelheid. Finn Bogason op snelheid. Nog altijd richting het Elke nassie willen we wel hebben. Finn Bogason schiet zelf. Maar schiet de bal naast de goal van Erwin Mulder. Die haast heeft of zoiets wat erop lijkt. Nog drie minuten heeft Feyenoord om iets aan deze 2-0 achterstand te doen. Het kan in elk geval proberen om de stand wat dragelijker te maken. Maar niet meer dan dat. Als je er 90 minuten niet in slaagt om een goal te maken. Dan zal dat toch in die laatste drie minuten ook niet gaan gebeuren. Mulder met de lange bal. Bedoeld voor Cicely. Die komt ook wel door. Maar die staat er nog een hoop weg te halen vanavond. Haalt die bal inderdaad weg. Brengt Goosels hem weer terug. Weer weg. Kopt door de Roon Feyenoord met Cisse, Halverwege de helft van veen Moet weer een etage terug naar Klaas. Kan weer openen op Jamaat. Die dan wel weer de ruimte heeft. Jamaat, twee, drie stappen maken. Tegen zijn oude club. Had hij graag willen winnen in het stadion waar hij vier jaar actief is geweest. Maar hij gaat uh, met lege handen naar huis. Dan wordt Verhoek gevonden, schaken. Maar Feyenoord komt niet tot een schot. Ja, nu uiteindelijk wel vormer. Maar die produceert zoals dat zo mooi heet een afzwaaier. Daar heeft het publiek wel applaus voor over. Maar dat zal een mix zijn, denk ik, van bewondering en opluchting. En vooral het laatste, voor Feyenoord komt niet terug in de wedstrijd. Zeker nog, de seconden tikken weg. En die goal van Elkanassi heeft het absolute verschil gemaakt. Is de definitieve nekslag voor het elftal van Ronald Koeman. Dat toch al niet met een gerust hart afreiste Natuurlijk naar dit duel. Ja, pellen waar het spel op is afgestemd. De man die alle duels won. Die, die de doelpunten maakte voor de Rotterdammers ontbrak. En het was het gespreksonderwerp. Maar, zei Ronald Koeman, je moet toch ook zonder pellen kunnen spelen. Nou, blijkbaar kan dat dus niet. En zeker toen Immers er ook nog eens uit moest. Is Feyenoord eigenlijk aan dolen geweest inderdaad. Stadion. Heeft het kei en keihard gewerkt. Maar heeft het moeten zien dat het ja, Herenveen dat bezig is aan een wederopstanding in deze competitie... de vijfde overwinning op rij gaat halen. Dat dat Heerenveen gewoon de betere ploeg is geworden. En dat overwicht heeft uitgedrukt in de goals van Finn Bogason en Elka Nassie. Nog een, een minuutje als Ruud me gaat ingooien aan de rechterkant. Het overlaat aan Del Janmaat. Dan kijkt Janmaat achterwaarts. Gaat het naar Stefan de Vrij? Die toch net de echte uit werd gelopen door Elka Nassie. Lange bal van de Vrij. Bedoeld voor Cisse. Komt daar niet, omdat de kleine van Anholt. het komt nu wel wind van de langere Cisse. Hierveen komt er niet uit, omdat er goed oppast. Maar voortzetting is er niet bij de centrale verdediger van Feyenoord. Omdat Van Anholt nog eens even doorjaagt op de routier en de bal over de zijlijn schiet. Dan is er dus weer tijdwinst voor de Vriezen. De bal wordt ingegooid door Matthijs. Ik kijk naar Blom, de spelers van Hierveen kijken naar Blom. En vervolgens heeft Feyenoord nog één keer de bal met Goosland. Ja, die is nog zo fris als een hoentje natuurlijk. Maar die laten we over de zijlijn lopen. Heerenveen mag gaan ingooien. Ik heb een heel klein monitortje. Maar daarop zie ik dat er nog 12 seconden officieel te spelen is. Het publiek verlaat al het stadion. Het Abelensstra stadion. Dat heb je als er maar één weg is die van en naar het stadion leidt. En dan ontploft het stadion met de mensen die er en elk van nog wel zitten. Heerenveen maakt Feyenoord het lastig. Heerenveen zorgt ervoor dat Feyenoord dikke schade oploopt in de titelrace. Want deze wedstrijd die gewonnen moest worden wordt door Feyenoord verloren met 2-0. In Bogason en Elkanassi. Ja, dat heer de Venus is bezig aan een geweldige reeks. Vijf overwinningen op rij. Van Basten, wint van Koeman. Koeman heeft pijn. Vier wedstrijden zitten erop vanavond. Twente-Nak 1-1, Willem II-Groningen 1-2, Utrecht-VVV 2-1... en heerenveen Feyenoord 2-0. En dat betekent voor de kop van de ranglijst... Ajax is eerste met 57, dan PSV met 56. Ook Feyenoord heeft er 56, maar een wedstrijd meer gespeeld. Vitesse kan morgen over Feyenoord heen gaan... als het thuis wint van Pek Zwolle, want Vitesse heeft 54 punten. En dan volgen Twente en FC Utrecht beide met 48 buitenlands voetbal langs de lijn. In Engeland heeft koploper Manchester United de uitwedstrijd tegen Sunderland met 1-0 gewonnen. Het doelpunt viel in de eerste helft nadat Sunderland-verdediger Bramble het schot van Robin van Persie van richting veranderde. Voor Sir Alex Ferguson is de titel nog maar een aantal wedstrijden weg. Four games, I think, to, to get there the eight. Het important thing is to focus match next Manchester City. Ja, want Manchester City thuis. Dat is de volgende wedstrijd. Maandag 8 april. Uh, City was vanmiddag te sterk 4-0 voor Newcastle United. Maar het gat met Stadgenoot United blijft 15 punten met nog 8 wedstrijden te spelen. Tottenham een staat derde op 20 punten van Manchester United. De Spurs wonnen met 2-1 van Swansea City. Chelsea raakte de derde plaats kwijt. De uitwedstrijd tegen Southampton werd met 2-1 verloren. Arsenal staat nu vijfde. Het Team van Arsène Wenger versloeg Redding met 4-1. Everton Stoke werd 1-0. West Ham United versloeg West Brom met 3-1. Wigan versloeg New Norwich City met 1-0. Dan de Bundesliga. Daar is de spanning op het kampioenschap ook al weken weg. Want op Bayern München staat dit seizoen geen maat. De recordmeister kon in maart al kampioen worden. Richard van der Maarden. Het kampioensfeest van Bayern München kon vanavond nog niet gevierd worden... omdat Lewandowski namens Borussia Dortmund in de slotfase de winnende goal maakte in Stuttgart. Bayern München kan volgende week bij Eintracht Frankfurt... alsnog de vroegste meester in de geschiedenis van de Bundesliga worden... Zeker is natuurlijk dat die 23ste titel er gaat komen. Want het sterrenensemble van Joep Heinkes is bezig aan een zeer indrukwekkend seizoen. Een ontketend Bayern maakte er een gala-voorstelling van tegen HSV. Een wervelende show die pas ophield bij 9-2. Met vier goals van Claudio Pizarro en ook twee van Arjen Robben. Die goed speelde en ruim 60 minuten op het veld stond en toen rust kreeg voor de belangrijke Champions League wedstrijd van komende dinsdag in de Allianz Arena tegen Juventus. Eén van de twee goals van HSV kwam overigens vanavond... van de Nederlander Jeffrey Bruma met een kopbal uit een corner. En in de strijd om de Champions League tickets... was het een goede dag voor Leverkusen en Schalke 04. Leverkusen won met 4-1 bij Fortuna Düsseldorf. En Schalke 04 was met 3-0 te sterk voor Hoffenheim. Mainz zakte weg door met 1-1 gelijk te spelen tegen Werder Bremen. Freiburg bruzje München Gladberger 2 0 en Augsburg verloor van Hannover 6 0 2 In Italië vandaag al wedstrijden in verband met het paasweekend. Juventus-koploper in de Serie A won de lastige uitwedstrijd... tegen Inter met 2-1. In de slotfase kreeg Inter-speler Cambiasso... Een Terecht rode kaart na een schandalige tackle op het scheenbeen van zijn tegenstander. AC Milan staat op dit moment tweede met punten achterstand. de Juventus. Milan won de uitwedstrijd tegen Kievo met 1-0. En Napoli kan die tweede plaats van Milan weer overnemen... met nog een kwartier te spelen. Nou, het moet zo'n beetje afgelopen zijn. Uh, uh, het staat, uh, het is afgelopen, hoor ik hier. En het is bij Torino Napoli 1-2 geworden. Lazio, Catania 2-1, Cagliari, Fiorentina 2-1, Atalanta, Sampdoria 0-0... Palermo, Roma 2-0, Genoa, Siena 2-2, Parma, Pescara 3-0... en Udinese Bologna 0-0. Dan de Primera Division. Daar speelde koploper Barcelona. 2-2 gelijk tegen Celta de Bigo. Het tweede doelpunt van Barcelona kwam op naam van Messi. Nou, En zult u zeggen, maar dat was alweer een record. De Argentijn is nu de enige speler in de Spaanse competitie die tegen alle tegenstanders heeft gescoord. Het was alweer zijn 43ste competitiedoelpunt dit seizoen. En zijn 19e op een rij. En ook dat is. Weer een record. Het gat tussen Barcelona en Real blijft 13 punten want ook Real speelde gelijk in de uitwedstrijd tegen Real Zaragoza werd het 1-1. In Spanje zijn er nog 9 speelronden. Dan België, daar zijn de play-offs om het kampioenschap begonnen. De nummer 2 uit de competitie Zulte Waregem speelde gelijk tegen de nummer 5 Loker eh, Lokeren het werd 1-1. En dan Rangers FC, het voormalige Glasgow Rangers... heeft de titel van de derde Schotse divisie gewonnen. Na het 0-0 gelijke spel tegen Montrose is uh, Rangers niet meer in te halen. Voor Rangers is de promotie een eerste stap naar de Schotse Premier League. En uh, Torino-Napoli, ik zei dat het afgelopen was... maar het is nog, uh, ze spelen nog en de tussenstand is 2-2.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 Tangled Up was dat van Karo Emerald. Wat een goal! De eredipusie. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met Veen feyenoord Dat we 2-0 door twee goals na rust. Finn Bokasson en El Ganassi maakten ze. Dan Twente nac 1-1. Beide goals vielen naar rust. Van de Weg zet de nak op een voorsprong en Brama maakt er gelijk. Aanvoerder Wout Brama verkwam dus een nieuwe nederlaag voor FC Twente door zeven minuten voortijd te scoren. Maar het gaat nog lang niet goed in Enschede en dat weet Brama ook wel. Ja goed, het is allemaal niet uh, om over te schrijven. Alleen uh, moet moeten ook niet in zaken gaan zitten. We moeten gewoon zorgen dat we elke week een betere, betere FC Twente laten zien. En uh, daar zijn we wat mee bezig. En dat gebeurt dus onder leiding van trainer Alfred Schreuder. Hoe denkt hij Twente weer beter te laten voetballen? We missen iets meer lef. Ik vind dat we meer moeten durven. En uh, dat we de bal willen houden, dat is goed. Maar je moet de bal houden op de helft van de tegenstander. Dus wat meer op het middenveld om dan zo, zo, zo eigenlijk wat meer de scorepositie te komen. En dan was de eerste helft niet goed. Kees Luiks van NAC was bij het doelpunt van de ploeg uit Breda betrokken. Het is nog maar de vraag of Luiks ook volgend jaar nog bij NAC speelt. En is interesse uit de Bundesliga, onder meer van Greuter Vuurt. Die, uh, onder andere, ja, dit, die komt niet via mij naar mijn buiten, maar... Uh... Ja, goed, die is die serieus geïnteresseerd. En er zijn nog meer clubs, ook uit Duitsland. En ik ga niet alle namen noemen, want dat lijkt me niet zo, niet zo verstandig. Maar goed, ik weet dat het nu, dat het nu allemaal loskomt. Het is niet zeker dat ik ben nak blijven, blijf, maar het is ook niet zeker dat ik verkast. Dus, uh, het is een keuze voor, voor, voor, voor een langere tijd, ook voor een aantal jaren. En we gaan het zien. FC Utrecht VVV werd 2-1 en dat was ook de ruststand. 1-0 door de Duplan, 2-0 door de Kogel en 2-1 door Linzen. Normaal gesproken scoort FC Utrecht niet in het eerste kwartier van de wedstrijd. Maar vanavond had de ploeg juist een goede openingsfase. Utrecht wint dus, maar trainer Jan Wouters had liever gezien... dat zijn ploeg dat met iets beter voetbal voor elkaar had gekregen. Absoluut. <laughs> um... We hebben drie punten, uh, alhoewel ik denk dat VVV gewoon een punt had verdiend... Uh, gezien het getoonde spel uh, van ons en uh, van VVV... dat een gelijkspel uh, de verhouding geweest zou zijn. Uh, maar ik vond ons uh, statisch, slordig. Bij de tweede goal van FC Utrecht ging VVV-verdediger Niels Reusler in de fout. De verdediger dan na afloop alle schuld op zich. Ik wilde wel naar kei spelen... Ik zie de spits niet, die precies uh, achter Kai stond in mijn blikveld. And, um, yeah, daarom dacht ik eigenlijk dat het geen probleem om die bal breed te spelen. Maar ja, yeah, uh, hij komt ertussen en schiet hem zo in. Het is gewoon mijn uh, fout. Ik heb de excuus aangeboden in elftal, want um, dat mag natuurlijk niet gebeuren. Willem 2 Groningen werd 1-2 na een 1-0 ruststand door een goal van Haamhouts. Bakuna maakte gelijk uit een strafschop en Texera zorgde voor de winnende voor Groningen.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 Ja, en we hebben het al vaker gehoord dit seizoen, Willem II had kunnen winnen. Trainer Jurgen Streppel baalde ervan dat zijn ploeg in de eerste helft niet kon doordrukken. We hadden inderdaad het eerste uur gewoon meer afstand moeten nemen om Groningen niet meer terug in de wedstrijd te laten komen. Dat hebben we verzuimd en het gaat om doelpunten maken in het voetbal en dat hebben we vergeten. En dat betekent de volgende stand. 1 Ajax, 57 uit 27. 2 PSV, 56 uit 27. Ook Feyenoord heeft 56 punten, maar dan uit 28 wedstrijden. En kan morgen ingehaald worden door Vitesse. Want Vitesse heeft er nu 54 uit 27. Dan onderin 14e en 15e. AZ en LKC met 26 punten uit 27 wedstrijden. Dan Roda, 25 punten uit 27 wedstrijden. VVV is voorlaatste, 22 uit 28. En Willem II laatste met 17 uit 28. En wat wordt er dan gespeeld morgen? Vijf wedstrijden maar liefst. Roda, PSV al om half één. Om half drie Vitesse tegen Pexvolle. RKC Waalwijk tegen ADO Den Haag en Heracles tegen AZ. En om half vijf speelt Ajax tegen NEC. En toen uh, gaan we naar uh, volleybal. Want uh, Landstede is daar kampioen. En uh, Maart Tip praat met de winnende coach strikken we daar. Wat een uh, waanzinnige wedstrijd. Ja, dat ben ik met je eens. En uh, een waanzinnige reeks ook. hè. Ja, 3-2 in wedstrijden. 3-2 in deze wedstrijd. Uh, kampioenschapspunt tegen. En er uh, uh, nou ja, ja, overheen komen. En uh, vervolgens vanaf het begin in de vijfde set uitdelen. Ja, je staat met 2-0 achter. Wat denk je dan? Wat zeg je dan? Uh, ik denk... Uh, uh, dit uh, is een mooi probleem, maar ik heb met mijn spelers gedeeld wat een echt probleem is. Dat is namelijk 2-0 achterstaan in wedstrijden, 2-0 in sets en 16-11 in de derde set achterstaan. Dat is een echt probleem. Uh, nou, we hebben niet 16-11 achtergestaan in de derde set, dus een echt probleem hebben we nog niet meegemaakt. Uh, maar het is wel zoeken hè, naar waar kunnen we de verbetering vinden... En uh, uh, ja, moet je tactisch iets veranderen? Nou ja, ik vond ons tactisch concept gewoon goed. En we hebben dat uh, in de eerste set, denk ik, tot aan uh, de 16-17 vlekkeloos uitgevoerd. Uh, en toen zijn we gestopt. En uh, toen zijn we achterover gaan leunen. En ja, waar we de laatste twee weken achter kwamen, was dat we toch een agressievere speelstijl moesten hanteren. Waarbij ook fouten dan uh, uh, toenemen. Maar waarbij je meer voor het punt gaat. En uh, dat hebben we dan wel ook weer benadrukt, om dat weer terug te halen. Jij hebt steeds gezegd van, uh, uh, we hebben niet de opdracht om kampioen te worden. We hoeven geen kampioen te worden. Maar nu, achteraf? Ja, dat zegt het bestuur. Dat we geen kampioen hoeven te worden. Uh, wij hebben op dag 1, op de eerste training gezegd. En uh, we zijn een week eerder begonnen dan alle andere clubs. Dus uh, misschien uh, dat die ene week ons gered heeft. Uh, nee, we hebben op dag 1 gezegd, uh, wij uh, gaan voor het kampioenschap spelen. En uh, dat was voor de spelers wel nieuw. Maar ik heb... Gewoon neergelegd. Ik heb, uh, het eerste wat ik tegen ze zei, uh, mooi dat jullie er zijn. Ik sta hier tegenover de kampioenen van het seizoen 2012-2013. Punt. Ja, toen sloegen er een paar aardig achterover. En uh, vervolgens kwam de reactie zo van, uh, dat vinden wij wel mooi. En daar gaan wij in mee. En uh, uh, uiteindelijk uh, zijn ze natuurlijk gewoon voorop gaan lopen. En uh, is voor mij uh, uh, ja, eigenlijk alleen nog maar bijsturen aan de achterkant. En dus staat hier een coach vol trots. Ja, ik vind het helemaal geweldig. En uh, Mark van Lint uit Hardenberg is kampioen van Nederland. Steven Eertman uit Oot-Massum is kampioen van Nederland. Ja, waar ze ook allemaal vandaan komen. Stijn Held uit Barneveld is gewoon kampioen van Nederland. En wat strekken we daar uit? Utrecht. Ook gewoon kampioen? Nou, dat is niet gewoon. Dat is helemaal leuk. Said you felt so happy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 Eigenlijk heel, heel scheiterig begonnen. Heel veel, heel veel terugspeelballen richting Mulder. Niet de durf hebben om vooruit te spelen. Nou ja, dat is eigenlijk de hele wedstrijd zo gebleven. Hoe komt dat? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, ja, dat ja dat een, een hoe dat komt. Eén is dat je, dat je verdedigend denkt. In, in plaats van dat je open draait en vooruit speelt. Want uh, we begonnen met twee aanvallers. Heerenveen hield uh, vier verdedigers achter. En volgens mij moet je dan ergens mensen over hebben, maar dat moet je wel durven uit te spelen. En dat hadden we niet. En uh, pas na een half uur kwamen we wat beter in de wedstrijd. Toen kregen we ook een goede kans van Schaken. Maar de tweede helft had Herenveen uh, de overhand en, en, en de kansen om eerder 1-0 te maken. Heb je pellen gemist? Of heb je de automatisme en het aanspeelpunt pellen gemist?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 Op bepaalde momenten lijkt de agressiviteit toch toch minder te bij Feyenoord. Zijn zijn mee eens. Ja, dat klopt. Dat vond ik ook. Ik vond de Herenveen agressiever als wij waren. En dat gebeurt niet vaak. Maar dat, dat kan een keer gebeuren. De schade van vandaag is best groot. Wat hebben we immers? Weet je, wat is er met immers aan de hand? Ja, Alex ja, ging door zijn enkel, dus we uh, moeten afwachten hoe ernstig dat is. Maar uh, ja, het ziet, uh, ziet er niet goed uit. Dat is Indy. Dat was al tijdens de wedstrijd. Je wilde hem niet wisselen. Hoe zat dat? Nou ja, het, hij gaf aan wat, wat hemst klachten te hebben. Maar ja, de afspraak was: uh, steek je vinger omhoog als je denkt dat je niet verder kan. Nou, en die verantwoordelijkheid ligt bij spelers. En, uh, dus hij is gewoon doorgegaan. Dus uh, vandaar dat we hem niet gewisseld hebben. Nou, Klaasje geschorst voor de volgende wedstrijd. Dat krijg je nou ook, hè? Blessures, schorsingen, daar weet je alles van. Conclusie van de avond: Friesland. Kun je hem geven? Nou ja, we hebben, we hebben verloren en we hebben verdiend verloren. En uh, we staan op de ranglijst, denk ik, morgenavond uh, op de plek waar we graag zouden willen, willen staan. Alleen, ja, we hebben wel de ambitie op meer, maar dat hebben we vanavond niet kunnen laten zien. Dat zei Ronald Koeman na de 2-0-nederlaag tegen Heerdeveen, tegen Joep Schreuder. Max van Wezel doet het volgende uur met het Oog op Morgen. En langs de lijn morgenmiddag om 2 uur met Twan en Tom. Tot dan.